Nieuwe voertuigen krijgen vanaf 1 januari de nieuwe kentekenkaart... en naar verwachting zijn in 2019... alle papieren kentekenbewijzen vervangen door kentekencards. Veel politiemensen hebben ook in hun vrije tijd te maken met geweld. Bijna 30 procent is in de eigen tijd slachtoffer geweest... van geweld dat met werk te maken had. Blijkt uit een enquête uitgevoerd in opdracht van politiebond ACP. De regionale kranten melden dat. ACP-voorzitter van der Kamp noemt de uitkomst te schokkend... En Korpschef Bouwman van de Nationale Politie wil dat het OM de dader strenger straft. Volgend jaar stijgt de onroerende zaakbelasting niet harder dan is afgesproken. En dat is voor het eerst in drie jaar. Het verwacht de vereniging eigen huis op basis van een steekproef. De OZB is de grootste eigen inkomstenbron voor gemeenten. Met het Rijk is afgesproken dat de inkomsten gemiddeld niet meer dan 2,45 procent mogen stijgen. De norm voor 2014 is strenger dan voorheen, omdat in de voorgaande jaren de norm telkens werd overschreden. Uit de rondgang van de NOS blijkt dat het OZB-tarief volgend jaar overal stijgt.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 Vanuit het noorden wat lichte buien, eerst nog met natte sneeuw. Later wordt het droog en vanmiddag schijnt de zon. Het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het. Dit is van de ANWB. Er staan nog altijd flinke files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij 1 Brugge, 7 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel, 9 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude nog altijd 10 kilometer file. In verband met bergingswerkzaamheden zijn er nog altijd twee rijstroken dicht. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Badhoevedorp 10 kilometer. A12 vanuit Den Haag naar Utrecht voor knooppunt Oude Rijn 6 kilometer. En vanuit Utrecht naar Den Haag bij Den Haag Malieveld 9 kilometer. Op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Kaagdorp en Wassenaar een file van 14 kilometer. Tot zover de Verkeersinformatie.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 Mission bij Esprit. Halterstraat-Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. De Mission bij Esprit heeft vandaag ook uh, vele aanbiedingen trouwens... op de jaarmarkt in het centrum van Zandvoort. We gaan naar jab, want er is gescoord bij ZHC tegen Westerpark uit Amsterdam, Jap. Ja, inderdaad, erop. de stand is weer gelijk getrokken. De Westerpark die, uh, had al een beetje druk op het zandvoortse bal komt in de cirkel. Ik probeerde twee keer, maar de keeper must hoefde nog niet te, te buigen. De derde keer was het wel raak. De stand is 2-2, wedstrijd Z tegen Westerpark.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 me Dan het, uh, eigenlijk zeggen lekker begin van U2 van Salford op zondag. Maar ja, met een gelijk spelletje tegen ZHC en uh, uh, Westerpark uit uh, Amsterdam zijn we er toch niet zo blij bij. 2-2 staat het op dit moment daar bij die wedstrijd. Jo is daar de hele middag voor ons bij aanwezig. 8 half hoor de Delegation. En where is the love? Welkom bij U2 van dit programma. En daarin de volgende onderwerpen. Rond de klok van half vier, luisteraars, het, de evenementenagenda... met alle evenementen in en rondom Zandvoort vandaag en de komende dag, dagen. Dus houd uw pen en papier bij de hand. En we gaan natuurlijk naar de volgende plaat. Gaan we weer snel schakelen met Joop van Essen. We zijn natuurlijk razend benieuwd. Of de dames één van ZHC de winst nog naar zich toe weten te trekken. Verder, uh, zo rond de klok van 20 over 3, kwart, uh, 25 over 3... gaan we even de tussenstanden met de, de eindstanden en tussenstanden van het tot nu toe gespeelde... en te spelen wedstrijden in de eredivisie met u doornemen. Heb je een bril bij je? Ik heb bril bij me, ik heb okay. alles bij me. Dat, Dat me. komt het helemaal goed. Dat komt helemaal goed. En natuurlijk veel disco. Ja, wat dacht je van deze? Hier is Gloria Gaynor. En nee, niet alleen, maar met het Metropool Orkest. Helemaal live. Hier is Never and say goodbye. I never can say goodbye. samen met het Metropool Orkest. Je never again say goodbye. En we gaan weer over naar Joffres. Die staat vanmiddag bij ZHC tegen Westerpark. Verliet hij op met een 2-2 tussenstand. Is daar verandering in gekomen, Joop? Zijn de, de dames van ZHC sterker of niet? Nou, op dit moment liep erop. Oh. Sanford laat zich weer onder druk zetten. En dat is niet goed. Want dat hebben we net al twee keer gewerkt. Daar komen we dus twee doelpunten uit. En nu hebben we... Ja, Sanford is gewoon door het oog van de naald gegaan. Want de spits van uh, Westerpark kwam alleen op de keeper af. En die met een ja, ongelooflijke reflex stopt ze die bal. Waardoor de stand nog steeds 2-2 is. En nu kan Sanford er misschien uitkomen. Roman de we hebben een interceptie. Er zijn weinig spelers voor. En ze gaat er nog een tegenstander. Op de helft nu van uh, Westerpark. Nog steeds met die bal aan de steken, Nu plaatsen die, baas, die ballen, maar. bal naar Schuilkruger. Kan niet er langskomen? Nee. Oh, er wordt weggespeeld. Er is een corner, gewoon een lange corner voor Zandvoort. Voor Zandvoort te zien aan de rechterkant van het veld. Nou is een corner bij hockey toch anders dan een corner bij voetbal. Bij voetbal kan het heel erg gevaarlijk worden. Ja, dat kan natuurlijk bij hockey ook altijd. Maar het is minder gevaarlijk dan bij hockey. Bij, bij voetbal. Wie gaat er nemen? Julia Bichel. Neemt die bal gewoon mee vanaf de lijn. Dan zit het speelster, de tegenstander Speelt die bal in, in de cirkel. En dan staat hij te Maar die kan er net niet bij komen. Er was bijna, bijna de 3-2. Maar zover is het nog steeds. De resten, kan eruit komen. En het is achterin een situatie van 2 tegen 1 Nee, Gelukkig wordt er een klein beetje, uh, ja, de bal aangenomen. Maar toch is veel sneller komt in de cirkel, gaat gespeeld. En het is een doelpunt. Het is het doelpunt. Het is 2-3. Nog een hele stelle aanval over de linkerkant van Zandvoort. Stoffen kon die bal niet stoppen. De, de, de spits die zojuist miste, die gaat nu de cirkel in, slaat stoeihard en passeert de diepste van Zandvoort. Dus dat is 2-3. En we hebben nog een, een minuut of tien misschien te spelen. Verder zal het niet zijn. Zandvoort heeft het eigenlijk in dit seizoen tot nu toe nog niet zo moeilijk had als vandaag. uitgerekend had dit een feest Tijd moeten worden, maar ze staan nu dus met twee, drie jachten en mag weer de bal gaan innemen. We gaan Gaat kijken, staat er ergens een vrij? Ja, inderdaad. Uh, we kunnen niet zien wie het is, er staat een paar speels ertussen. En daar gaat de bal op de voet, er wordt niet voor gefoten. Dat is geluk voor Zandvoort. Want ja, goed afgepakt en daar gaat Sjurk uh, weer. Werken, werken, werken. Goed. Gaat er al goed, heel goed langs. Gaat richting cirkel. Gaat hij bestelt die boll in de cirkel. Die wordt goed gestopt naar de doorverdeling van Westerpark. En die paas de bal over de zijlijn. Zalvoort heeft nu druk op het doel van Westerpark. Moet ook wel, want je wil die uh, de nederlaag niet te leiden, zo in die laatste wedstrijd van het seizoen, terwijl je alles gewoon hebt. Nathalie IJsman met de bal aan de stick. Probeer daar het spel te passeren, gaat op de voet. Ja, vrije bal van Zandvoort. Meteen genomen, snel genomen. En nu gaat die bal over de zijlijn vier stick van Westerpark uh, uh, verdedigd binnen de 23 meterlijn in ieder geval. Dus is dus, uh, dicht in de buurt van het uh, doel van Westerpark. IJsman gaat die bal zelf nemen. En dat doet het wel de, de even. Ja, daar gaat ze. Zelfs weer meegenomen, nu al op de voet. En dat wordt een vrije slag. Maar dat is maar een metertje buiten. Uh, of twee metertjes buiten de zijlijn. Dus dat is niet zo uh, gevaarlijk. Ronald Tever neemt die bal mee. Penseerde de ze. Draait goed op. Want de backhand. Geeft die bal voor. Er uh, staat een gezond bij, ja. En dat, dat wordt gemist. Oh, spannend, spannend, spannend, spannend. Ja, je moet een beetje geluk hebben dat dat hele kleine balletje tussen alles en iedereen doorgaat. Dat is nog niet het geval. Soms nog steeds aan, uh, aan de bal of aan de zijlijn. Dus anders gezien aan de lichte kant van hetzelfde. En daar gaat die bal komen. Die is zo dendrum gespeeld. is dus is rechtstreeks in de, in de stik van een tegenstander. En die speelt hem naar voren toe. En daar is ze gelukkig het stand voor die de ballen kan gaan, gaan afpakken. Breed spelen. Nee, naar voren toe. Julia Bijgers. een stand moet ik zeggen? Uh, gaat er voorbij? Gaat er van bij. gaat uh, richting de cirkel. Ga die cirkel in, ga die cirkel in. En dat wordt niet op een voetje, dus nog steeds uh, is er een levende bal. En uh, Michel die gaat die bal in de cirkel brengen. Oh, wat een kans daar! Wat een kans, iedereen van de Westerpark mist hem Nee, een rood net aangetikt. En dat is een lange koorde, die wil ik nog heel even meenemen als jullie dat niet erg vinden. <tus> Misschien uh, komt er nog iets, uh, iets heel leuks uit Voort. Afwachten natuurlijk. Aan de uh, rechter, linkerkant van hetzelfde Zandvoort. Is die bal genomen? Teruggespeeld. Gaat de cirkel in. Kan iemand van Zandvoort erbij komen? Vrij slag voor Zandvoort. Maar het is dan buiten de cirkel, moet die genomen worden? Dat was een overtreding blijkbaar. En een, geen opzettelijke overtreding. Want als er wel wat gevallen was geweest. dan wordt er direct voor een, uh, een uh, strafcorner gefloten. Maar dat is dus niet het geval. Vrijbal bal voor Zandvoort. Ook weer aan de, rechter, aan de linkerkant van het veld. Bal wordt teruggespeeld. David probeert die bal voor te brengen, wordt interceptie en dan gaat, gaat Westerpark weer en Sander kan gelukkig verdedigen, prima verdedig, uh, helemaal goed. Sander in balde zit, die dus weer niet meer. Bas in balde zit, nu weer Westerpark. Julia Bichel, pak die bal af, helemaal goed. Hij speelt recht in de stick van een tegenstander. Nou ja, zo gaat het heen en weer, heren, heren en luisteraars. De stand is uh, 2-3 in ieder geval. En uh, ja, nog een kort dag op deze wedstrijd minimaal een gelijk te laten worden. Oké, okay, dankjewel Joop En We worden straks hoe deze wedstrijd afgelopen is. Eerst meer disco op de zondagmiddag bij Southport op zondag. En als ik het over disco heb, dan mag deze zeker niet ontbreken, natuurlijk. Hè. Terug in de tijd met Rick James. Hier is de Superfreak. freak. a very geeky girl. You don't take home to my vibe She will never let your spirits down Once you get her off the streets. Oh girl, She likes the boys and the is uh, weer gescoord bij ZHC tegen Westerpark. Joop. Ik hoop wel voor uh, ZHC. Hè? <laughs> ja, inderdaad erop. Hey. Aan de linkerkant kon uh, Isaac Motor helemaal tot de gaan. Geeft de paas op, op uh, Shermenkeugen. En die weet het op een heel simpele manier de kipperen van Westerpark te verslaan. De stand is hier 3-3, en het zal niet zo gek langer duren, denk ik. op zondag voor je draaien is allemaal disco, disco. En deze was er ook weer zo eentje. De, de B.G.'s We gingen terug naar 1977 met de Night Fever. En voor het slot van de hockeywedstrijd van vandaag gaan we weer terug naar Joop van Ness. Ja, waar het zojuist bloedstollend van het was binnen voor het doel van Zandvoort. We er gaan het erin, we er gaan het erin. We er gaan we erin. De spelers van de typen van deze niet normaal. Niet allemaal. Er zijn er voor die staan vrij het dat is goed. En de keeper die denkt hem even weg hij schopt, schoppen schopt, schopt naar En die bal gaat over de doellijn. Zoveel lijden ineens met 4-3. Hey, hey, hey, hey. ja, ik heb Ball, dat ja. wel meegemaakt. Echt ongelooflijk. Als die bal maar in de cirkel door een speler, een velspeller wordt aangeraakt, dan mag je erin gewoon. En dat gebeurde. Helemaal vrij. De verdediging van, ehm... Westenpark van, uh, uh, Sterf voorbij de 23 meterlijn. En die bal komt er gewoon doorheen. En die gaat over die doellijn. Dat is echt ongelooflijk. hier. Spannend, spannend, spannend. En ja, spannend kan het eigenlijk niet. Daarvoor was het ook weer spannend op het doel van, van uh, Zandvoort. Want uh, ook daar was weer een helder rol uh, voor de, Sofels, de keeper voor de zoveelste keer vandaag eigenlijk uh, ingericht. En die kon die bal gelukkig stoppen, want anders had Stand met 4-3 achter gestaan. En nu ineens uh, anderhalve minuut verder staan ze met 4-3 voor. En nu gaat de beste park weer. Gaat richting Circo. Kan ze de Cirkel ingaan? Nee, wordt afgepakt daar. Je wordt naar voren gepaasd. Niet ja, wel goed gepaasd is op gaat een mannetje voorbij. Ze heeft even veel ruimte om te gaan lopen. Niemand van ja, twee mensen van Zandvoort zijn er nu bijgekomen. Ze hebben nog steeds die bal. Gaat nu richting Cirkel Gaan ze er voorbij? Nee, ze kan er niet voorbij komen. Krijgt de bal op haar eigen voet? Ja, dat uh, is wel helemaal met Alciso. Dat mag wel helemaal niet. En er is terecht gefloten. Maar er is hier, uh, toch interceptie van Zandvoort daar. Julia Michel, kan ze erbij komen? Niet helemaal. Dus de bal is nu voor Westerberg En die gaat draaien. Draait de, de verkeerde kant hoor. Draait naar een Zandvoort speelt ze toe. Is er gefloten? Ik weet niet. Ik, uh, ik hoorde geen signaal. De bal wordt gewoon over de zijlijn gespeeld, soms van de mag gaan nemen ter hoogte van de middellijn. Het heeft, uh, het heeft helemaal geen haast meer, natuurlijk. Uh, dat is uh, gewoon logisch. Standwoord heeft geen haast, mag wel die bal nemen. En dat uh, gaat nu uh, Rouan Teo doen. Ga ze mee doen. Gaat ze meenemen. Ja, ze neemt hem mee. En gaat dan Pasen. Inderdaad, gaat voor, in, uh, voor Pasen. Oh, bijna oh, Michel in de vertreden. Ik kon er niet niet bij komen bij een. Goed, het is afgelopen, het is afgelopen. Standwoord wordt gewoon ongeslagen, kampioen. En dan heb ik het een hele tijd niet meer uitgedegen gezien hier op het uh, sportpark Dijkensveld. Goal allemaal. En straks, naar, uh, met een minuut of wat, als uh, de emoties een beetje gekomen zijn... dan wil ik uh, even een interview doen met Jeroen Hof van uh, de coach en met Apoes, Nathalie Huisman. En dat uh, kunt u later van bij Sierven uh, uh, op zondag, kunt u dat beluisteren. Graag de straks. Nou, dat horen we straks van je Joop In ieder geval gaat het een geweldig feest worden vanmiddag... voor de dames van ZHC. Geniet ervan en we spreken je straks weer.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 it ...zegt uh, You and Me vandaag, hè? Ja. You and Me, hij zegt, nou is de beurt uh, weer aan jou. Ja. <laughs> dus het is uh, weer de beurt aan me, hè, om het zo maar even te zeggen. En toen kwam ik uh, op deze plaats. Ook wat uh, Nederlandse disco natuurlijk zo op de zondagmiddag bij CFM. Je hoorde de single van Spargo en You and Me... En daarmee werd het 1 over half 3, wou ik eigenlijk zeggen... want dat ruimt wel, maar 1 over half 4. Tijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen hier in de Zandvoort? Nou, laten we al eerst eens even beginnen met uh, vandaag nog tot 5, tot, uh, 5 uur... Of tot 6, ja, het is hier in de krant staat tot 5 uur en in mijn overzicht staat tot 6 uur... maar houdt u maar half 6 aan, dan zit u altijd goed. Want uh, de, uiteraard de derde mega-jaarmarkt in het centrum van de Zandvoort-aan-Zee... het zal u niet zijn ontgaan. Vanmorgen om 10 uur begonnen en uh, nog uh, tot een uur of vijf, zes, uh, volop activiteiten in en rondom het centrum van Zandvoort. Sinterklaas is inmiddels uh, in de krocht uh, geweest... en heeft daar de prijswinnaars bekendgemaakt van de diverse kleurwedstrijden. Uh, mocht u nog meer informatie willen hebben, kunt u kijken op www.zandvoortpromotie.nl. Nou, en uh, er was natuurlijk Pepernoten Disco uh, uh, aan de gang. De uh... Pepernoten Disco Show? Ja, nog een keer. De Pepernoten disco, disco Show. show. Ja, oh, was... in de Beach Factory in Center Parks zal ook volop uh, in uh, gang zijn. En duurt uh, volgens mij tot een uur of vier. Meer informatie kunt u daar nog over lezen in www.online-events.nl. www.online-events.nl On Air. Oh, ja, hier staat, hier staat. Online-events. Uh, ne nee, maar, on, -air. on Air, hè? On Air, dacht ik ook al. On Air-events. Maar goed, uh, daarop volop uh, disco... <coughs> Kinderdisco in de uh, in Beach Factory in Center Parks aan de Tromstraat 2. Gaan we naar zaterdag 30 november. Dan is het weer tijd voor het museumpodium. En dan heb ik het over het Zandvoortsmuseum aan de Swalueestraat nummertje 1. twee bedraagt 2,25 euro. En het Zandvoortsmuseum organiseert iedere laatste zaterdag van de maand... een open podium voor creatief talent van alle leeftijden. Dus volgende week zaterdag in het museumpodium. Wederom in het Zandvoortsmuseum. Meer informatie kunt u vinden op www.zandvoortmuseum.nl. Dan is er op zondag 1 december een Sinterklaas en het Grote Feest... wederom in Beach Factory Center Park aan het Romstraat 2. De entree bedraagt 7,50 euro en het begint allemaal om 2 uur... en zal tot 4 uur duren. Dit jaar zal het grote Sinterklaasfeest losbarsten in het beach factory van Center Park Zandvoort aan zee met de show Sinterklaas en het grote feest. Een Sinterklaasfeest gaat bijna nooit zonder slag of stoot en dit jaar al helemaal niet. De Spaanse Dolores komt tijdens het klaarzetten van de show erachter dat Sinterklaas er nog niet is. Terwijl ze rond twee uur met hem heeft afgesproken. Al snel komt zij tot een verschrikkelijke ontdekking. Dolores gaat samen met de pietenpolitie Centerparks figuur Ori op zoek naar Sinterklaas. Want waar zou hij nou toch zijn? Wil je daarbij zijn dan ben je van harte welkom in uh, het Beach Factory Center Parks Sinterklaas en het Grote Feest op zondag 1 december. De entree is 7,50 euro. En de kaarten zijn te komen via Sinterparks of www.daar komt onair-events.nl. Gaan we naar ook zondag 1 december. Dan is er weer bier en spijsavond bij Evi. En dan hebben we het over restaurant Evi aan de zeestraat 36. Deelname kost, uh, gaat u 75 euro kosten... maar dan krijgt u wel een vijfgangenmenu all-inclusive. Educatieve bierspijsavond op deze avond. Laten zij u proeven dat bier prima samengaat met mooie gerechten. Reserveren is gewenst. Meer informatie kunt u vinden op www.restaurantevi.nl. En dan gaan we alvast even kijken naar 3 december. Liefhebbers, zet u dat vast even in uw agenda. Dan is het weer tijd voor Cinema Nostalgie. Op deze dinsdag 3 september opent uh, zij haar deuren weer vanaf 1 uur. En half 2 kunt u genieten van de film It's a Wonderful Life uit 1946. Met James Stewart, Donna Reed en Lionel Barrymore. 3 december, Cinema Nostalgie, It's a Wonderful Life. Dan tot slot hebben we nog Zandvoortse Rommelmarkt in kerstsfeer. En dat vindt allemaal plaats in gebouwde Krocht. En dan heb ik het over zondag 8 december. Want op zondag 8 december aanstaande zal de Zandvoortse Rommelmarkt in kerstsfeer plaatsvinden. In gebouwde Krocht naast de Katholieke Kerk aan de Grote Krocht 41. De markt is geopend van 10 tot 4. Op deze markt worden veel tweedehands kerstspullen aangeboden. Alsmede antieke Curiosa verzamelingen, boeken, sieraden, etc. Tevens is het dit keer een antiquarische kraam... met een groot aanbod aan antieke prenten, ansichtkaarten en oude advertentiemateriaal. De bar van Gebouw de Krocht zal de hele dag zijn geopend... en er worden koffie, drankjes en broodjes geserveerd. De toegang tot de markt is gratis. 8 december 2013 vanaf 10 uur... de Zandvoortse rolmarkt in kerstsfeer in Gebouw de Krocht. Tot zover. En wil je het even de midden nog even rustig nalezen? Dat kan op www.cifmstandvoort.nl. Of kijk ook op het TV-kanaal van CFM-standvoort, CFM-TV. Kanaal 40 digitaal. En de analoge kijkers kijken naar kanaal 45. Tor met de disco, de DISCO. Hier is Chic. En dans, Dens, dans, dans, dans, dans, dans, dans, Ja, daar komt je al. We gaan even springen. Je yep. hebt zondagmiddag.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 girl. I love the things they know, love the things they show, got, got to, to be where they go, hey, girls, the sunshine in their hair, the perfumes that they wear, girls never ever we wear, super fine, bop, fine, sugar and spice, everything nice, <laughs> Be a magician, then I couldn't stop wishing. I'd take my magic wand and probably have good fun. If the guys could see me, this way I was hooding me. Be? Before they could count from one to three, I'd have ten girls standing next to me. Well, I love the things they know, love the things they show. Got to be where they go. The sunshine in the hair De single van Moments and Whatnouts and Girls. Twaalf minuten over half vier geworden bij Salford op zondag. Een hele goede middag. Lekker naar de radio blijven luisteren. Zojuist uh, hoorde het verslag van uh, Joop van uh, de wedstrijd uh, van ZHC tegen Westerpark uit Amsterdam. Met een uh, mooie overwinning voor uh, ZHC betekent dat ze alle wedstrijden dit jaar hebben gewonnen. Ja toch Joop? Ja dat komt helemaal op... Uh... Ongeslagen en geen, zonder puntenverlies is ZWC kampioen geworden van de voorjaarscompetitie. Het is een hele competitie, dat geldt ook gewoon als kampioen. En nu kunnen ze dan waarschijnlijk in de promotiedivisie uit gaan komen om hogerop te gaan komen. Nee, nee, staan, in ieder geval, de aanvoerster van Sam En dat is Nathalie Huisman, gefeliciteerd. Jeroen Hofman, de coach, staat ook naast mij. Ik ga even iets met Nathalie beginnen. Nathalie, het zag niet echt naar uit vandaag, hè? Uh, Nee, dat klopt. Het was een hele spannende wedstrijd. We uh, begonnen zelf ontzettend rood lachen in de wedstrijd. Uh, we hadden ook dit keer om de laatste wedstrijd is hadden we besloten met het hele team mee te spelen. er zijn een stuk of 16 meiden. Waardoor je meer moet wisselen dan gewoonlijk. Dus dan is er meer onrust in het spel. Uh, we konden elkaar moeilijk vinden. Communicatie was moeilijk. En we hebben ook nog altijd de neiging wanneer wat minder gaat. Dat het, het kopje wat laten hangen. Um, maar toch bleef het positief in principe. En we hadden heel veel kansen voorin, Niet afgemaakt. Maar uiteindelijk hoef je maar één goede bal te hebben op het juiste moment. En dat is gebeurd. En de laatste dat is met 4 ...die gewonnen. Het was de laatste bal op het juiste moment... ...en het is ongelooflijk. We zijn ontzettend, ontzettend blij. Maar het was ook een ongelooflijk doelpunt. Dit is niet elke dag een doelpunt zo. Nee, absoluut niet. Nee, het was gewoon uh, een kwestie tussen de man... ...en gewoon op het juiste moment op het juiste punt staan. Zeg maar. Ze stond precies goed, Esther boot. Uh, op het juiste moment, Juiste moment de stickie ervoor... ...het balletje ging erin en we keken allemaal de bal naar... ...want het ging vrij in slow motion eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. De keeper die raakte hem eigenlijk ja, aan. nog Ja, ook nog. We dachten in zijn eigen doelpunt. Uh, maar het ging allemaal zo langzaam dat je even zit te twijfelen is hij goed, is je afgekeurd, omdat niemand dan beweegt in het spel is het heel moeilijk. Omdat je dan, he, dan denk je van wat gebeurt hier om je heen? He, als, uh, als je in een spel bent, dan gaat het tempo erin en dan weet je het zeker. Dit was voor ons allemaal even onzeker. En dan toch wordt afgefloten en dan zit 4, 3 jaar. Dan ben je gewoon ongelooflijk blij. Ongeslagen seizoen doorkomen is ontzettend bijzonder. Ook omdat we dit seizoen ontzettend vooruit zijn gekomen met een nieuwe trainer zijn begonnen. Uh, de meiden zijn ontwijs gemotiveerd geweest. We hebben elke keer een 8, 9, van meiden die gewoon de harde kern vormen. En de rest, dat uh, wisselt een beetje. Afhankelijk van werk, natuurlijk, en de situatie, hoe het alles gaat. Maar dat is uh, ontzettend belangrijk. Ja, dat jij Vorig jaar ben je ook aanvoerster geweest, zodat je echt personele problemen om een team samen te zullen. Is het dit jaar wat makkelijker gegaan? Uh, ja, het is dit jaar wat makkelijker gegaan, omdat ik uh, toch 8, 9 vaste meiden had, zeg maar. Je hebt natuurlijk altijd meiden die bij komen, dus natuurlijk altijd, uh, met een hele groep meiden heb je altijd een klein beetje onenigheid. Dat kan niet anders met een hele groep dames natuurlijk. Uh, maar we proberen goed met elkaar te blijven communiceren. We houden alles goed bij, ook bij je al dat soort dingetjes, zodat het duidelijk is hoe we uh, de opstelling maken, duidelijk is wie er mag spelen. Uh, dat het op die manier ook eerlijk blijft. En ook leuk natuurlijk, want anderzijds moet het wel eerlijk zijn en je moet gemotiveerd zijn, maar het moet ook leuk blijven. Aan het einde van het verhaal willen mensen al een biertje drinken en een feestje bouwen. Al heb je gewonnen of verloren. Je moet wel de positiviteit kunnen behouden voor de wedstrijd na en voor het seizoen erna natuurlijk. Dat is onwijs belangrijk. Oké, okay. uh, Jeroen, binnen de coach. Uh, yeah. Ben jij uh, echt een coach of ben jij meer een katalysator? Ik ben uh, eigenlijk allebei. Katalysator en coach. Ik ben een beetje schor van geschreven vandaag eigenlijk. Het was een hele spannende pot. Ja, wat kan ik zeggen, we gaan straks een feestje vieren door, gelukkig. We hebben toch maar met z'n allen Ja, Het klinkt vandaag niet zoals we het hele seizoen hebben gespeeld, want we zaten met zes weer wissels en ik kun het vast een vaststandig team opstellen. Maar we hebben het met z'n allen gedaan en uh, nou is dus, een schitterend mooi resultaat. Ja, het was, het, was een, het was ook een hele ontlading, Mick, bij, bij de, bij de, met name bij de Duk-Out. Het mijneen soms allemaal te dansen en te springen, die ja, huilen. Ja, ik was, ik was, uh, het verloop van de wedstrijd. ik moet ook zeggen, het beste borstel, we een goede pot. ging gelijk op. En uh, ja, we kwamen op geen gegeven moment van je achter. ik oh, als we naar nou die gelijk maken nog maar maken, die maken we ook. Dan zijn we in ongeslagen. En, ja, goed, dat heb Beste Bo nog een keer met een tip in. wat kun je nog meer verwachten. Het is dus, dus echt een bekroning. Op wel uh, seizoen, denk ik. Goed. We gaan jullie de zaal in? Wat zijn daar de verwachtingen, Nathalie? Uh, dit ja. jaar zei, uh, mag je met uh, het zit 5 tegen 5 in de zaal. We ja. hebben genoeg meiden die de zaal willen spelen, zeg maar. Um, de zaal is elk jaar, voor de, sommige meiden vinden de zaal leuker dan het, het veld zelf. Dus we gaan dit jaar gewoon weer open in de zaal in. We gaan kijken. Het is een heel andere manier van hockey. Ja. Veel technischer. Veel technischer. Technischer, ja. technischer, ja. Dus je hebt mensen die buiten onwijs goed zijn, zeg maar, die het binnen weer uh, niet kunnen. Uh, maar ook daar zien we met z'n allen een dagje weg en uh, de eenste ik zou wat meer willen hockeyen. Ik zou minder willen hokje zelf, zeg maar. Maar ik wil wel met met team aanwezig zijn, omdat ik het ook daar zeg maar gewoon. Ja, je steunt ook langs de kant. Ook dat vind ik heel erg belangrijk. Oké, okay, Jeroen ga je dan ook mee de zaling? Ja, ja, we gaan de zaling. Ja, absoluut. En dan ga je ook ja. weer je, je normale ja. uh, job doen. Dat ja, gaan we normaal job doen. Dus uh, ja, voor ons is het het doorstellen buiten, ik ja, denk. Dus we besluiten gewoon om in de zaal verder te gaan, toch om te blijven en Ja, dus dat, wat Natooi al zegt, het dus gaat meer op het technische vlak. Dan, dan op het, uh, ja, het O-spelen, dus minder, het moet echt technisch zijn. Oké, okay, dus, nou, uh, uh, ik dank jullie voor jullie interview. Dank Nogmaals, gefeliciteerd, we gaan feestvieren, vieren, betekent. We gaan een uh, wijntje halen, ja. ja, dat gaan we lekker doen. Goed hoor, Rob, je hebt het gehoord allemaal. Ja, ja, ja, ja, ja. hey. En hey. hey, namens CfM vanuit, gefeliciteerd. Ja, dat zal ik zeker even doorgeven. Wacht even, ja, ja, uh, wij willen namens Westerpark, AMC Westerpark. Zand uh, wordt ook heel erg feliciteren met de overwinning. Ja, dat vind ik heel sportief. We zaten hier in het Velsen van uh, Westerpark. Wat leuk. Ik ga niet zeggen wat doen is. Het is er erover. en dat mag niet binnen gebeuren. Ik denk je niet in ieder geval haar collega's gezond wordt. ontzettend sportief. Dankjewel. Uh, we, hopen, we, gaan met, uh, we gaan er afsluiten. Hey, okay. ga er een lekker feestje van uh, maken, Jop. Zeg je? Ga er een lekker feestje van maken. Ja, dat gaat wel lukken. Ja, toch? Ik ja, het is niet aan mijn pc, weet je. Nou, nou, nou, nou, nou, Goed. Uh, ik, ik val het gedanken. Geweldig resultaat voor de dames van ZHC. En dan moeten we even plaats voor ze draaien, hè. Ja, Oké, okay. dag, Jan. Hoi. Yes. Yes. hoi, hoi. Hoi, But committed no crime. And bad mistakes made a few Jan voor de hockey, dames. Ze zijn kampioen geworden. Jawel. Uiteraard ook namens CFM Zalvoort. Hartig gefeliciteerd daarmee. Je uiteraard speciaal voor deze, dames. De van Queen en We Are The Champions. Ja, zijn er ook kampioenen dit weekend in de divisie actief? Nou, nou ja, we... ja ik, ik zeg helemaal niks verder, trouwens. Zeg jij het maar gewoon. Laten we maar even naar het overzicht gaan. En dan gaan we allereerst even terug naar gisterenavond. En dan hebben we het over PSV tegen SV, Heerenveen. En ja, sla maar over. Eindstand 1-1. PSV kwam nog in de laatste minuut langs zij... waardoor dus de, de punten gedeeld worden. Dan hadden we ook nog zaterdagavond AZ tegen Roda JC... ook een gelijkspel en wel 2-2. SC Cambuur tegen Nek, ook zaterdagavond 2-1. En Ajax Heracles 3-0... Vanmiddag om half 1 begonnen RKC Waalwijk tegen Feyenoord. En dat is een overwinning geworden voor RKC Waalwijk. Zei het een magere overwinning van 1 tegen 0. En FC Utrecht, ADO Den Haag, een duidelijke overwinning van FC Utrecht 3 tegen 0. Dan gaan we naar de tussenstanden van de wedstrijden die om half 3 zijn begonnen. FC Groningen tegen Pexwolle, een echte klassico der, der lage landen om het zo maar eens te zeggen. Daar is de tussenstand nog steeds 0-0. En de bladenwedstrijd Go Ahead Eagles-Vitesse... is momenteel een tussenstand van 0 tegen 2... terwijl de wedstrijd een enige tijd geleden een poosje heeft stilgelegen. En ik ben bang dat ik al weet waardoor dat is gekomen. Dus Go Ahead Eagles-Vitesse tussenstand 0 tegen 2. Dan hebben we nog om half vijf FC Twente tegen NAC Breda. NAC Breda heet dat. Goed, tot zover. Oké, okay, nou laten we maar weer wat disco gaan draaien. Gaan we doen. Oké, okay, tot een uh, vier uur lekkere disco platen. En dan dus zijn we na vier uur nog één uur lang bij je terug. Graag tot zo. <middels> The disco be How in the world could I keep my seat? All of a sudden I begin to change. I was on the dance floor, acting strange. Clapping my arms, I begin to cluck.